Dames en heren, en dan is het nu tijd voor een hele serieuze zaak. Een lied over het einde van ons aardse bestaan. Een lied over de dag dat ze komen van Mars. Wezens met hele verkeerde bedoelingen. En als het zover is, dan zullen we gewaarschuwd worden. Horen en zien zullen hier vergaan. Donder en bliksem zullen over u komen. En dat allemaal op de Eve of the war in the war of the world